Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Loezewies van der Laan de grote Baribal, deel 1. Iedereen kan tegenwoordig volksmenner worden. Stel hem enkele handige reclamejongens ter beschikking, pas hem uiterlijk wat aan, geef hem een televisiestudio en een passende toespraak. En daar is hij. Een grote Baribal is geboren. Tegen het vallen van de winter liet Tom Poes zijn huisje opknappen en ook sloeg hij een flinke voorraad brandstoffen in. Dat is prettig nu het koud wordt. Zo kan ik er tegen. En er kan me niets meer gebeuren. Maar daar vergiste hij zich in. Toen hij op een winderige morgen in de tuin stond om te kijken of zijn schorsteen trok, werd hij verrast door het bezoek van heer Bommel. Daar ben ik dan. Alles is klaar. Nieuwe levertraal in de olie, een aspirientje in het water en de lucht in de banden ververst. Kom in, jonge vriend. We gaan op reis. Op reis? Mm -hmm. Waarom? Nou, omdat het hier guur en donker is. In het zuiden daarentegen schijnt de zon. Ja. En dat is nu juist waar een heer met een teergestel behoefte aan heeft. Na alle ontberingen van de afgelopen herfst. Ja. Vooruit, jonge vriend. Je moet niet altijd aan jezelf denken. Je zou toch niet willen dat ik alleen ging? Ja. Nu dan. De wind wakkerde aan en gierde om het kapje... terwijl loodkleurige wolken langs het zwerk voor hen uitjoegen. Die gaan ook naar het zuiden. Zou het daar nu echt beter zijn? Zonder twijfel. De zon lost alle kwade dampen op. Dat is bekend. Nog een uurtje, dan zal je blij zijn dat je bent meegegaan. Helaas. Hij vermoedde weinig wat hun te wachten stond. De oude schicht spoedde zich ronkend zuidwaarts. Maar hoe verder hij kwam, hoe kouder het werd. De wind was tot een storm aangewakkerd. En omdat het kapje weinig bescherming bood, waren de inzittenden bij het vallen van de avond tot op het gebeente verkild. Ik vind er niets aan. Thuis heb ik tenminste brandstof. Denk toch niet altijd aan jezelf. Wat moet ik dan? Op deze tijd heeft Joost altijd de maaltijd klaar. Om jou een plezier te doen, rijd ik hier rond door nacht en ontei. Ja, wat krijg ik ervoor? Hij zweeg plotseling. En wees op een oud gebouw dat scheef in de wind stond te schudden. De maan scheen spookachtig op de grauwe muren. Een gastvrije herberg. Hier zullen we lekker kunnen eten bij een knappend vuur. En na een verkwikkelde nachtrust zal je morgen zien uh, dat de zon schijnt. Kom hier niet binnen. Huh? Dit hotel zal gegrepen worden door Baribal. En ik ben al bezig mijn koffers te pakken. Zeker schulden bij de slijterij. Heer Olly. Wees gerust, heer Waart. Ik ben een heer van stand, voor wie geld geen rol speelt. Maak een krachtige soep klaar. Dan zullen we de zaken eens rustig bespreken. Ach nee, heren. Daar kan niks van komen. Gaat u toch weg? Mijn hotel loopt ten einde. Het is opgeschreven door Paribal. Een brouwerij zeker. Dat kan toch geregeld worden? Eerst een warm gebonden soepje, en dan... Geen een brouwerij. Een reus. Een boze bergreus. Hij heeft het op mij voorzien, omdat ik niet in hem geloof. Ah, waar maakt u zich dan zorgen over? Als u niet in hem gelooft, bestaat hij niet. Heel eenvoudig. Trouwens, waar ik ben, kan geen reus u schaden. Wat jij, jonge vriend. Wat? Hm? Nou, hm? Voor een reus ga ik niet naar buiten in dit weer. Het is hier binnen altijd nog beter. Zeg nu zelf. Bij <tie> <tie> Paribas, het voeden van zo'n reus is vreselijk. Men had ons wel eens mogen waarschuwen. Zeg nu zelf, jonge vriend. Oh, de hele herberg is verdwenen. Het is de storm. Nee? Dit huis was bouwvallig en daardoor is het tegen de grond geblazen. Oh. Uh, laten we hier niet blijven zitten. We kunnen beter naar de oude schicht gaan. Uh. Daar zit tenminste nog een uh, dakje op. Ja, ja, uh. een, een dakje. Ja. Dat is nu net waar ik behoefte aan heb. Of het nu een reus is of de storm, ik kan hier helemaal niet tegen. Wat doe ik hier in het vreselijke zuiden, vraag ik mij af. Tegen het aanbreken van de ochtend nam de storm af. Enkele wolkenflarden trokken nog verlaat langs het zwerk, maar daardoorheen zette de zon de bergen in een matpaarse gloed. Dat was dan het zuiden. Ja. Uh, gaan we nu naar huis? <tos> uh, uh, jonge vriend, uh, ik ben verbaasd. Wie praat er nu over naar huis gaan? We zijn op een reus gestuurd en die moeten we onschadelijk maken voordat we aan genoegens kunnen denken. Men kan een heer niet ongestraft het dak van het hoofd drukken. Nee, ik ben lelijk verkouden, maar ongebroken. Laat dat je een les zijn. Dit is brutaal. Men lacht mij uit. Wie doet dat? Ja, dat is toch niet zo. Kijk dan over de rand van de berg, Poes, wie bij daar uitlacht. Oh, het zijn een paar apen die een dwerg plagen. Ja, dat kan je verwachten in deze wilde streken. Jullie durven he? gooien met modderen, omdat oh, ik klein ben, hè. Faile apen maar, maar je weet niet wat ik allemaal kan. Ik zal je laten... Dan je grote broer mee. O, kom eens op met je soepjurk. Schier je weg, je apen. Jullie moesten schamen om met z'n tweeën een weerloze dwerg uit te jouwen. Een heer beschermt de zwakken, Onthoud dat. Laat ik het niet weer zien of je krijgt mij bij te doen. Wees gerust, kleine vriend. Kleine vriend? Zwakke dwerg. Bah, hij moest eens dus weten. Barry Ball zal ze grijpen. Allemaal. O. Heer Olly? Ga je weg? Ik heb je wel in de gaten hoor. Het zal slecht met je aflopen. Met jullie allemaal. Wacht maar eens totdat de grote barrybal aan de macht komt. Ik doe toch niets? Ik wil alleen maar weten wat die barrybal voor iemand is. Waar woont hij? Nee, jij doet niets. Dat durf je niet. Je bent een laf. Barrybal is een geweldige reus die alles kan. Alles. Dat weet iedereen hier in de buurt. Hij woont nu nog in de druipsteengroot aan het einde van dit pad. Maar op een dag zal hij naar buiten komen. Hij zal de macht overnemen en een einde maken aan alle misstanden. Dat is heel wat. Ja, zeker. Zeker is dat heel wat. Hij zal rechtvaardige wetten maken. En hij zal iedereen streng straffen. Dan zal het lachen je wel vergaan. Ik lach helemaal niet. Maar aan die grote barrybal geloof ik niet. Er bestaan geen reuzen die een einde aan onrecht maken. Jij gelooft me niet, hè? Ik ken jou en je soort, maar je zal gestraft worden. De grote zullen klein gemaakt worden en de kleine groot. Let maar op. Topoes. Topoes, wat doe je daar? Schaam je je niet? Kleine mannetjes uit jou, terwijl ik smadelijk behandeld word door een paar vlegels? Ben ik je daarvoor altijd goed voor gegaan? Maar ik... Ja, maar kijk eens, wat een buil ik heb. Het gedrag van de jeugd in deze streek is stuitend. Het wordt tijd dat iemand hier met sterke hand ingrijpt. Zeg nu zelf. Nu praat u net als die dwerg. Wat? Ik, ik spreek als een heer van stand die van een degelijke keurige opvoeding houdt. Hoe durf je mij met een te vergelijken? Ik bedoel het kleine mannetje dat steeds maar over de grote barribal praat. De grote barribal? De grote barribal woont nu nog in de druipsteengrot aan het einde van dit pad, zei die dwerg. Maar op een dag zal hij naar buiten komen, hij zal de macht overnemen en een einde maken aan alle misstanden. Hij zal rechtvaardige wetten maken en hij zal iedereen streng straffen. Precies wat ik bedoel. Rechtvaardige wetten en strenge straffen, dat is waar de wereld behoefte aan heeft. Maar, kom aan, volg me jonge vriend. We gaan die barrikbal opzoeken. Hm? Hij en ik hebben toch wel iets gemeen, dat voel ik. En misschien worden we het eens zonder te gaan vechten. Nauwelijks waren ze uit het gezicht verdwenen... of een donkere gedaante maakte zich los uit de schaduwen van een rotspartijtje. Hey, hey. Het was professor Joachim Sikbok... die zich in de eenzaamheid had teruggetrokken... om zich te bezinnen op een wetenschappelijk werk dat hem door de geest speelde. Het is frappant dat ik dit nu juist hoorde... Een geplaagde dwerg en een machtige reus wijzen op het Leidersyndroom dat ik bestudeer. Daar moet ik meer van weten. Oeh, ik begrijp het niet. Waarom trekt een machtig iemand als Baribal zich terug in zo'n akelige omgeving? Het is hier niet gezellig, als je begrijpt wat ik bedoel. Die, die hele barrybal is niet gezellig. We kunnen hem beter met rust laten als u het mij vraagt. Onzin. Hm? Als hier een heer van stand is, moet ik hem in zijn streven steunen. Dat is duidelijk. Ja, ik... En wanneer hij niet deugt, moet ik hem bestrijden. M mijn plicht ligt helder voor mij. O ook al ben ik verkouden en heb ik een buil. Neem daar een voorbeeld aan, jonge vriend. Kijk, hier moet het zijn. Een reusachtige spelonk. Ja. Met druipstenen bezet. Oef. En waar een kindertocht uitblaast. Oh, nee, nee. Niet gezellig. Eigenlijk zou ik met die vakoudheid... Hè... Ik bedoel, laten we voorzichtig zijn. Mm -hmm. Even kijken. Heel stilletjes en rustig. En dan gaan we weer terug. Waar ga je heen, jonge vriend? <truimert> volg me. Maar zachtjes. En kijk uit voor die staan nog. Au! Au! Kijk daar. Huh? Huh? Huh? Wat is dat? Uh, daar de, de is iemand toe poes. Oh, Versionist! Doe toch iets! Ik ben de grote baribou! Geen stap verder, of ik zal jullie vermarschelen. Niet doen, niet doen. Ik, ik, ik, ik ben een vreedzaam heer. Ik, ik, ik, ik, ik wil alleen maar een, uh, een praatje maken. Zeg nu zelf, topoos. Geen praatjes. Ik ben de grote barribal en ik weet alles. Niet in mij geloven, hè. Ik zal je streng straffen. Snel, heer Olly, volg me. We moeten wegwezen. Hier helpt geen list. Ei, ei, wat een haast. professor Sickbok. Er moet in deze grot iets zijn dat u verontrusting heeft opgewekt. Lopen. Er komt een reus achter ons aan. Niet meer. Hij volgt ons niet. Juist. Een achtervolgende reus die niet volgt. Ik moet dat onderzoeken. Ga nog niet weg, bid ik u. Ik ben op het spoor van een bepaald syndroom... En daarom stel ik belang in deze spelonken. Kunt u mij in uw eigen woorden uitleggen wat daar gaande is? Het is geen syndroom. Ik bedoel, uh, daar woont een reus. De grote Baribal, bedoel ik. Vreselijk woest en sterk. En hij gaat ons straffen, als u begrijpt wat ik bedoel. Uitstekend. Gaat u rustig verder. Hoe was het uiterlijk van deze baribal kort samengevat? <laughs> Groot? Ik bedoel... Uh... Hij rekte van onder tot boven. Wat jij, jonge vriend? Zeg toch ook eens wat? We hebben alleen zijn schaduw gezien en zijn stem gehoord. Ja. Allemaal echo's en lichtflitsen. Voortreffelijk, een uitstekend antwoord. Schaduwen en echo's zijn projecties. En de vraag doet zich voor wie deze schept. Een wetenschappelijk onderzoek is hier op zijn plaats. Men moet alles tot de bron herleiden... Onthoud dat. No, no. Je, je had hem moeten tegenhouden. Dit kan nooit goed aflopen. Zeg nu zelf. Ik ben de grote maniban. Geen stad daar. ik zal je. Nee, het is hier niet pluis, dat Volg me toch, Heer Bommel zette het op een lopen en naar het pad vrijstijl naar beneden voerde, had hij al spoedig een grote snelheid. Zonder oog voor de prachtige vergezichten die zich om hem heen ontvouwden, denderde hij de berg af. heb je die dikke weer. We zullen hem eens dat laten proeven. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Motorkruiken. Lembels. Hebben jullie dan helemaal geen eerbied voor een heer? Hebben jullie geen opvoeding genoten? Het zal slecht met jullie aflopen. De grote barrybal zal jullie grijpen. Barrybal staat niet. Barrybal staat niet. met je barrybal. staat niet. Hé hebt u zich wat moet daarvan terechtkomen? Kwaaie apen zijn het. Ongemanierd en ongelooflijk ongelooflijk. Ikzelf, als volwassene met onderscheidingsvermogen, heb oog in oog met die vreselijke reus gestaan. En zij, ze lachen erom. Geen wonder dat het niet goed gaat met de wereld. Nou, kom nu maar mee. Huh? Ze weten niet beter. Boven hen, bij een kromming in de weg, was professor Sikbok weer verschenen. Niets in zijn keurige verschijning wees erop, dat hij zojuist een bezoek aan de vreselijke reus had gebracht. Treffend. De jeugd staat nog zo onschuldig tegenover datgene wat voor de ouderen reeds troebel is. Hm. Huh? Huh? Huh? Een lawine! Huh? Lopen, heer Olly. Een latvide? Ja, Hoe kan dat nu? D Daarnet lag alles nog stil, zoals het hoort. Het komt van het dreunende echo's uit de god. Oh. En uw gedraven en het geschreeuw van die aagel. Lopen! Ach, dit is de straf van Baribal het over had. Ja. Hij zou begrijpen, zei hij. En daar heb je het al. <laughs> dit is het van opvogel. Hé, hey, ei. Hey. De straf van Baribal. Ach ja, deze beklagenswaardige krijgt de straf waarin hij gelooft. Wat, wat, wat, wat is dat? Een gipsen been? Ja. Aan een katholetje? Een dubbele scheenbepranging. Ik heb het zo goed mogelijk gespalkt. Maar ik geef toe dat de vorm fraaier had kunnen zijn... Hier wreekt zich een tekort aan oefening van mijn kant. U bent onder een lawine geraakt. We hebben u naar een dorpje gebracht... en daar was gelukkig nog een zolderkamer in een hotelletje te krijgen. Ja, u bent wel gelukkig. U trof het dat er juist een universeel geleerde in de buurt was, mijn waarde. U moet blij zijn... Dus ik ben niet blij. Ik, ik wil naar huis. U moet blij zijn dat ik u heb kunnen helpen. Ten slotte ligt uw geval in het geheel niet op mijn terrein... En een verstuiking boeit me slechts in psychische zin. Maak me los. Rust. Rust en versterkende middelen. Ik ga mij intussen verder wijden aan het bodyballsyndroom. U hoort nog van mij goedendag. Welkom, heer Olivier. Ik hoop dat u een prettige tijd gehad hebt in het zuiden. Nee, slecht. Heel slecht. Dat spijt mij als u mij toestaat. Uh, uh, Hebt u zich gestoten? Gestoten? Het is de straf van baribal. Wat ik heb meegemaakt is met geen pen te beschrijven. Alleen door een liefdevolle verpleging en een eerste klas verzorging zal ik er weer bovenop kunnen komen. Laat dat je gezegd zijn. Ik reken erop dat jij in deze moeilijke tijd je plicht zult doen. Zoals u wilt. Met uw welnemen zal ik mijn vrije middag dan maar verplaatsen naar het weekende. Zodat, uh... Er wordt hier niets verplaatst. Oh, het is mooi. Hier sta ik, een ernstige patiënt die dag en nacht hulp nodig heeft. En jij praat over vrije middagen. Denk je dan alleen maar aan jezelf? Je moest je schamen, Joost. Eenmaal teruggekeerd op Bommelstein gaf heer Olly zich geheel aan zijn genezing over. Buiten spoedde het leven zich voort terwijl professor Sikbok zich aan zijn studie weide en de winterwind aan de ruit rammelde. Binnen zat heer Bommel aan het haardvuur met zijn beprankt been op een kussen. Kun je niet wat vlugger komen, Joost? Het tocht hier over de grond. En dat kan op mijn gips slaan. Ik zou wat tochtband aanbrengen op de vensters en de deuren, als ik jou was. Dat spert mij. Wel ja... Een dienblad vol met potjes en flesjes en glaasjes met opwekkende, kalmerende en versterkende middelen. Maar er is geen hete anijsmelk bij. Hier zit ik, hulpeloos en afhankelijk. Ik leid in stilte, maar hete anijsmelk krijg ik niet. Er wordt trouwens gebeld, Joost. Waarom doe je niet open? Moet ik dan alles alleen doen in mijn toestand? jonge jongeheer Wachel. Hier, dit mag jij hebben. Het is een boodschap. Moet je lezen hoor. Het is reuze -enig. De wereld is vol misstanden, onrecht heerst, de zakken worden onderdrukt, de zedeloosheid tiert en wetteloosheid... Via het hoogtij. Is er dan niemand die op de bres staat voor orde en rechtvaardigheid? Hoe waar als men mij toestaat? Joost! Joost! Hmm. Waar blijft mijn hete anijsmelk? En waarom leef je mijn correspondentie? Och, het is vreselijk om afhankelijk van anderen te zijn. Heb jij dan helemaal geen meegevoel? Geef hier die brief! Uh, de wereld is vol misstanden. Heel raak gezegd. Onrecht heerst. De zwakken worden onderdrukt. Wat een wijsheid. Dat is nu precies wat ik had willen zeggen. En hier staat het. Zwart op wit. Is er dan niemand die op de bres staat voor orde en rechtvaardigheid? Luister naar Radio Baripal. Radio Baripal? De vrije zender. Vanmiddag om drie uur. De wereld is vol misstanden, Onrecht heerst, als ik zo vrij mag zijn. De zwakken worden onderdrukt. Het is allemaal heel treffend uitgedrukt, werkelijk. Voor ons werknemers is het prettig te merken dat er iemand op de bres staat. Radio Barriapar. Rechtvaardige wetten. Ja. Strenge straffen zullen een einde maken aan de zedeloosheid. Ja. Losbandigen zullen gegrepen worden. Ik, de grote Barrybal, zal op de pret staan voor de zwakken en onderdrukken. Ja, het is hoever. Ik voelde het aankomen. En buiters zullen worden vermarkteld. Hoe komt die Barrybal aan een radiozender? Dit heb ik allemaal alles eens gehoord. In die god was het erg spannend, maar nu is het veel gevaarlijker. Er zullen wetten zijn. Rechtvaardige wetten en strenge straffen. Dat plicht vertrouwen daarentegen. Zullen grote beloningen in het vooruitzicht worden gesteld. Een clandestine zender? Maar ik zal ze leren. De Rommeldamse politie staat zijn mannetje. Ja, was. Ja. Hoor je dat? Huh? Ja, ja, ik hoor het. Ik heb de zaak al in behandeling. Die schavuiten storen zich niet aan wetten of voorschriften, maar ik zal ze opsporen en voorgeleiden. Daar kunt u op aan. Ja, dat bedoel ik niet. Huh? Hoor je wat die snaak zegt? Huh? Er deert wetteloosheid, zegt hij. Er is geen gezag. Heb je dat, Bas? Stop het dan in je pijp en rook het. De grote baribal heeft gesproken. Hmm. Die Baribal is dus uit zijn grot gekomen. Daar dreigde hij al mee. Maar hoe komt hij aan een radiozender? Zou hij zelf technisch zijn aangelegd? Of heeft hij hulp gehad? Dat zou natuurlijk best kunnen, want heel wat lieden zullen zijn gepraat verstandig vinden. Het lijkt me het beste dat ik maar eens goed uitkijk. Zo'n reus kan niet rondlopen zonder op te vallen of sporen na te laten. Hé, hey, daar rijdt commissaris Bullebas... Wat rijdt hij langzaam? We zijn in de buurt, Knoppers. De afstandmeter van de frequentiedetector staat haast op nul... en je kan de radiopiraat met je blote oren beluisteren. Ik hoor het. Het is maar goed dat de hele omgeving is afgezet. Wetteloosheid viert hoogtijd. Halt, Knoppers. En het gezag gaat in gezapig niets doen, ten onder. Ik denk dat we er zijn. Zendmast. Op een schuur. Hier wordt de eter dus die misbruikt. Dat is duidelijk. We zullen de dader op daad betrappen. Voorzichtig, commissaris. Eh? Bederf de sporen niet. Ik ben hier niet aan het pad vinden, ventje. Dit is een ernstige eh. zaak. Schreeuw je weg. No. Trouwens, wat bedoel jij met sporen? De voetsporen op de grond. U staat er middenin. B wat is dat? Een zolafdruk, commissaris. De grootste die ik ooit gezien heb! Een reus. Juist. En, en daar is er weer een. En nog een. Ze lopen naar die schuur toe. Erg op afknoppers. De, de grote Barrybal die daar een radiotoespraak houdt, is een reus uit de Zwarte Bergen. U mag wel voorzichtig zijn. In, in naam der wet! doe open! Reus of niet, verzet zal niet baten! Geef je over! Een reusachtige stoel, commissaris. En een bovenmaatse microfoon, Knoppers. Maar geen reus aangetroffen, commissaris. De vogel is gevlogen, Knoppers. Ja. Doorzoek de ruimte en neem voetafdrukken... als je tenminste genoeg gips bij je hebt. De vent die hier clandestien zat te zenden... was een reus. Dat staat vast. Ik begrijp niet hoe die Barrybal op zijn eigen houtje een radio-uitzending voor elkaar krijgt. Hij moet hulp gehad hebben en zo'n hulp laat ook sporen na, al zijn die dan maar klein. Misschien vind ik iets tussen de rommel. Kijk hier. Een bandopnameapparaat. Eens kijken of we die aan de praat kunnen krijgen. Dit is de grote Barrybal. Een nieuwe tijd breekt aan. De zwakken en onderdrukten kunnen zich verheugen. Er zullen rechtvaardige met te komen en iedereen... Dat is de radiotoespraak. Die is dus vanaf een bandje uitgezonden. Dat geeft te denken. De radiotoespraak heeft mij te denken gegeven. Hier in huis wordt er met de tucht gespot. Machteloos en zwak zit ik ter neder... En wat doe jij? Ik heb mij weinig bij de radio ontspannen. Een vrije middag schoot er toch bij in, met u welnemen. En toen dacht ik dat het beluisteren van Barrybal... Ja, niks, Barrybal. Uh, Hier in huis wordt naar mij geluisterd. Is het niet genoeg dat die reus mij gevaarlijk bezeerd heeft? Ik wil niets meer over hem horen. Heel mij mij, mij, mij heeft hij ook aan het denken gezet als u mij toestaat. De zwakken en onderdrukten zullen eindelijk recht krijgen, zei hij. Ik heb de indruk dat dit mij aangaat met die permissie, heer Olivier. Nu is het genoeg. Je houding wordt steeds stuitender. Te lang al wordt er hier in huis met de tucht gespot. Inderdaad, het wordt tijd dat de rechtvaardige wetten komen met uw welnemen. Er is nog steeds te veel verdrukking. Ook de zwakken hebben recht op een deel van leven. Nou, zo en... is het. Een hulpeloos heer heeft een toegewijde verzorging nodig. Daar sta ik op. Onthoud dat. En daarom sta ik op mijn vrije middag. Wanneer u mij toestaat. Jee, Goedemiddag, heer Olivier. <totstuk> Waar haalt hij die taal vandaan? Het moet de radiotoespraak van de grote baribal zijn. Nu kan men eens zien hoe gevaarlijk de invloed van zo'n reus voor eenvoudige lieden is. Dit was de reus, commissaris. Dit bandopnameapparaat. Nee, de reus was daar binnen. In die schuur. Zijn voetstappen zijn afgegoten en zijn stoel is in beslag genomen als bewijsstuk. Ik vind het raar. Waarom had hij een stoel nodig als zijn stem op deze band staat? Dat vraag ik me af. Hmm. Zo Bas, heb je hem gevonden, de grote barribal? We hebben hard gewerkt. De Clandestine zender is ontdekt en ter plaatse troffen we geweldige voetsporen aan. Zulke voetsporen waren het burgemeester en een stoel. Als een toren. Ja, het moet een reus geweest zijn. En dat verbaast me niet. Wat is dit voor een teepricordertje, Bas? En waar is de reus? Die... Uh, <coughs> die, die is me even ontsnapt. Ik had niet genoeg versterking bij de hand. Maar we zullen de schurk zeker aanhouden. Dat, dat kan niet missen met die misselijke afmetingen. En, en op dit bandje staat de stem van de verdachte. Roddelpraat, Bas. Je bent niet tegen je taak opgewassen. De stem is niet verdacht en de afmetingen zijn niet misselijk. We hebben hier met een geweldig iemand te doen. We staan voor een omwenteling met reusachtige idealen. En in plaats dat je dit magistrale genie bij me brengt om de handen ineen te slaan, sta je hem te bezwadderen. Die reus heeft ook sporen gemaakt toen hij na zijn uitzending wegging. En als ik die nu volg, vind ik hem voordat de politie met versterkingen komt. Hé. Hey. Wat een vreemd log voertuig staat daar. En wie zit daar nou in de sneeuw tegen de bumper geluk... Het is Wammers Wat doet die in dit jaargetijde met een landbouwmachine? Hallo, Wammers. Hey poes. <lacht> heb jij hier in de buurt soms een reus gezien? Nee, hoor. Ik heb het veel te druk om op kleinigheden te letten. Wil je ook een Ja. Lekker. Met hagelslag. Uh, dankjewel. Zit je hier al lang? Wat dacht je? Niks hoor, eventjes maar, om een bammetje te eten. Eigenlijk heb ik het veel te druk om te zitten. Het is een goede betrekking hoor, daar niet van. Maar van al oh. dat schudden krijg je honger. Er zitten geen veren onder, zodoende. Hmm. Het lijkt me een rare wagen toe. Wat doe je er eigenlijk mee? Rijden. Kijk, je start en dan schakel je en dan ga je. Hoppapap, hoppapapap, reuze bal hoor. Het is een imagebouwer, zegt de prof. Ik moet er zuinig op zijn, want hij zit vol idealen. Enige, hè? Dat heeft lekker gesmaakt. Maar nu moet ik weer eens verder, want anders wordt de prof boos. Hij is een enig iemand, hoor, maar vol rare ideeën. Wat voor prof is dat... Waar woont hij? Hij woont niet, hij werkt ergens oh. in de stad. Wie vol met idealen zit, hoeft niet te rusten, zegt hij. Nou, maar ik word er moe van en daarom stap ik nu en dan eens uit. Um, wat heb jij voor idealen, Wammers? Uh, reuze idealen, dat zegt de prof. Ze zullen nog eens in mijn voetsporen treden, zegt hij. Tot kijk hoor! Wat een vreemd voertuig. Het heeft in het geheel geen achterwielen. In plaats daarvan zijn er een paar reusachtige metalen schoenen opgemonteerd die op een trommel rondrijden. Stop! Wacht eens even, Wammes. Ik ga mee! vreemde zaak. Een reus met een clandestine radiozender. Hm. Om die aan te houden, moet ik meer manschappen ter beschikking hebben dan er in moet zijn. En zelfs dan nog wordt het een bende. Bang ben ik niet, maar ik heb een hekel aan bloedbaden. Laten we daarom hopen dat die opgeschoten lummel uit de buurt van de stad blijft. Maar, maar daar heb je het al. Een reusachtig voetspoor. Het voert regelrecht naar Rommeldam. Wat nu te doen? Ho, halt! Wat moet dat? Heb jij zo'n haast? Ja, hij is die kant op gegaan. Laat me door, misschien kan ik hem inhalen. Zo. Jij weet er dus meer van, hè? Huh? Ik vond het al verdacht dat ik jou in de buurt van die oude boerderij zag rondscharrel, hè? Nou, ik... En jij bent het feintje dat me op een spoor bracht met die bandopnemer nu ik over nadenk. Mm -hmm. Ja, vertel maar eens. Wat jij van die reuzensporen weet. Nou, dit is een loopauto met zolen. Het is een soort grap, denk ik. Ah, een grap. Huh? Zo. Dan was die radio-uitzending zeker ook een grap. Nou, en wat de burgemeester tegen me zei, was zeker als een lolletje bedoeld. Uh, <laughs> het was leuk, hoor. Ik heb me nagelachen. Kom jij maar eens mee, ventje. Dan kan je me op het bureau rustig vertellen wat je allemaal van deze mop weet. Uh, we kunnen beter het spoor volgen. Niks daarvan, ventje. <laughs> mee, naar het bureau. Oh. Dat is alles wat ik ervan weet. Zo, zo. Ik heb zo'n idee dat Sikpok erachter zit. Die reus zit nog rustig in de bergen, denk ik. Maar de professor wil iedereen laten geloven dat hij hier rondloopt en radiotoespraken houdt. Mm, dat zou kunnen. Mm -hmm. Je verhaal is nog niet zo gek. Ik begin er iets nou... voor te voelen. Ja, dat gepraat van die barribal vertrouwde ik al niet. Een einde maken aan alle onrecht lijkt op oplichting. Dat dacht ik direct... Een goede inspecteur Klopstok met de hmm. De burgemeester dacht dat u mij de zaak wel wilde overdragen. Ik sta er voor reserve tegenover, zegt hij. Huh? Nee, nee, <laughs> ja, die is goed. Nee, stop maar, Klopstok. Er is helemaal geen reus. Die voetsporen zijn namaak. <laughs> Dan loopt u achter. Er is op het ogenblik een clandestine televisieuitzending aan de gang en daarop is er levensgroot te zien. Hier ben ik dan. Vanaf heden zal ik voor uw belangen opkomen. Iedere avond op dit uur zal ik u uit deze zaal toespreken in duidelijke taal. Wat u niet begrijpt is onzin. Weg met die onzin. Duidelijke taal. Dat, dat is barribal weer. Ach, zal ik dan nooit rust krijgen? Eén ene radio-uitzending naar de andere. Ik moet Joost wijzen op het gevaar van deze opstokerij. Simpele ronde woorden. Geen onzin. Maar het is televisie. Volg de barribal-uitzendingen. Die enge reus die ik in de druipsteen, God zag... is op televisie. Heel eenvoudig. Ken uw plicht. Kijk en luister naar mij, de grote baribal. Dan zijn er geen moeilijkheden meer. Ik denk voor u, in begrijpelijke taal. Weet wat u denken moet en schaf een tv-appart. Hoe vreselijk is dit alles. Wat frisse lucht. Zal me goed doen. Een heer moet wat. Een heer moet heel wat dulden tegenwoordig. De eerste, de beste reus, kan door de eter mijn huis binnendringen en het personeel tot slechte gedachten brengen. Schaf een tv aan, meneer. Dan hoeft u zich niet meer te vervelen. Weet wat u denken moet? Volg de panibal uitzendingen Heel eenvoudig op dit toestel. Ik wil geen tv. Heb maar geen zorgen, burgemeester. Waarom zou ik geen zorgen hebben? Natuurlijk heb ik die... U kunt de zaak rustig aan mij overlaten. Dat heb ik Klopstok ook gezegd. Wat kan ik eigenlijk aan jou overlaten, Bas? De, de, de, die die, televisieuitzending. Ik heb hem gezien. Een brutaal staaltje. Maar ik zal de overtreders opsporen. Reken maar. Zo. Nou, doe het maar kalm aan, Bas. Want ik wil wel eens weten wat ik denken moet. En daarom wil ik op mijn gemak naar die barrybal kunnen luisteren. Hmm, ik zou die barrybal ook wel eens op de tv willen bekijken. Joost heeft zo'n toestel. En heer Olly zal het ook wel interessant vinden om de reus echt te zien. Zo, so, joh, heer Poes, was u op weg naar Bommelstein? Ja, inderdaad. Hmm, wat staat er op dat papiertje wat daar op het hek hangt? Hier woont iemand die geen tv wil hebben. De grote barribal zal hem grijpen. Meneer Bommel is een anti barribal Dus kan ik eigenlijk niet aan hem leveren. Ik moet aan mijn zaad denken. Een anti barribal Hebt u soms ook geen tv, meneer Poes? Nou. Dan hebt u dus ook geen kennis genomen van de grote barribal. Ik raad u aan om daar verandering in te brengen in uw eigen belang. We hebben een frisse... Nieuwe manier van denken nodig. En ik, als middenstander, draag gaarne mijn steentje daartoe bij. Hm. De heer Bommel was altijd goed van betalen. Keurige klant werkelijk, maar dit gaat te ver. Ik, ik, ik kan niet leveren aan iemand die anti-barrybal is. Hier woont iemand die geen tv wil hebben. Hij is dus tegen barrybal. Dan is hij voor de zedeloosheid. Weg met Bommel. De grote barrybal van hem grijpen. Hm. Die reus heeft al heel wat aanhangers. Het wordt tijd om er iets aan te gaan doen. Hé, hey, wammes, wat kom jij doen? Niks. Dit bord even neerzetten tegen het huis. Heel gewoon. Mooi werk hoor. Het is een boodschap. Een reclameboodschap. Vol met hm. idealen, zegt de prof. Nou, dat kan ik wel voelen. Het ding is reuze zwaar hoor. Wat betekent dat? Ik kan het niet lezen. Dat geeft. Ik ook oh. niet. Maar we kunnen altijd nog naar school gaan. Maar jij? Heb jij een andere betrekking? Raad je niet meer op die auto zonder veren? Ik kan niet alles tegelijk. Eerst de auto en dan het bord, zegt de prof. Maar het is wel dezelfde baan. Ik maak images. Enig werk. Al weet ik ook niet wat het is. Uh, waar woont die, prof? Zo. Het bord heeft lang genoeg tegen het huis gestaan. Ik moet weer eens verder. Tot kijken hoor! Een hand? Een soort plastic hand? Waarom draagt Wammes een hand rond? Wacht eens, zou dat soms iets te maken hebben met die reuzenvoetstap? Weg met Bobbel! Daar! Daar heb je het al! Baribal zal hem grijpen! Weg met Bobbel! Weg met Bobbel! Nou zie ik Weg het. Wammes heeft met die hand een dreigende afdruk op de muur gemaakt. De hand van Baribal. Topoes! Wat is dat? Een soort stempelafdruk. De greep van Barrybal! Weg met Bobo! Weg met Bobo! Eerst moet ik alles van de grote Barrybal weten. Als ik dat reclamebord volg, kom ik vanzelf waar ik wezen moet. En deze keer laat ik me door niemand tegenhouden. Topoes! Kom terug, Topoes! Doe dat toch iets! Zie je dat de hand van Barrybal niet? Hij wil mij kwaad doen! Barrybal zal je grijpen! Weg met jou. Weg met Ze willen me kwaad doen. Topoos. Weg met jou. Weg met jou. Ach, is er dan iemand die Weg mij met een zere wil helpen? En als heer Bommel last met die barrybal aanhangers krijgt, heeft hij tenslotte de hulp van Joost nog. Joost, waar ben je toch? Hier ben ik, heer Olivier. Ik heb nog eens verder nagedacht en ik voel dat ik heen moet gaan. Ook de zwakke... ...heeft zijn rechten en de tijd van onderdrukking is voorbij, als ik zo vrij mag zijn. Een nieuwe tijd is aangebroken, met uw welnemen. Tom Poes volgde Wachel op enige afstand. Van tijd tot tijd raadpleegde de reclameman een papiertje waarop enkele adressen stonden... Daar plaatste hij dan zijn bord tegen een muur om een handafdruk te vervaardigen en stapte weer verder. Op deze wijze verliep het grootste gedeelte van de dag. En pas in de namiddag kwam het einde van de tocht in het gezicht. Het was een opvallend pand vol elektronische apparatuur dat in een stil achterstraatje gelegen was. Goedemiddag commissaris! Dat doet maar. Dat loopt maar in en uit met verdachte spandoeken en wagens op platvoeten en de politie is machteloos. Oh, en daar is Tom Poes ook weer. Ja, zeker. Ik wil nu wel eens wat meer weten van Baribal. Hij heeft heel wat aanhangers in de stad. Vertel mij niets. Samenscholing mm -hmm. en onrusten. Mm -hmm. Als je geen tv hebt, kun je klappen krijgen. En ik, als politie, sta voor aap. Weet jij wat er in dit gebouw gebeurt, ventje? Hier werkt een professor. En het zou me niet verbazen wanneer de reus hier ook woont. Hier worden clandestine televisieprogramma's uitgezonden. En ik mag niet ingrijpen. Mm -hmm orders van de burgerwezen. Hm? Ze geven hem te denken. Als de politie niets mag doen, kan ik toch allicht eens binnen gaan kijken. Ik kan er hoogstens uitgegooid worden. Dit is de Grote Barnbouw. Een nieuwe tijd, Britta. De wachten en onbekruikten kunnen zich verheugen. Er zullen rechtvaardigen wetten komen. En iedereen zal streng worden gestraft. lang al, eerst de zedeloosheid en wordt er met de tucht gespot. De toon kan nog wat voor. Ik moet dat stemmetje nog iets meer effect geven. Ik moet overeenstemmen met de... ...image stoel... ...en de voetstappen. Nu begin ik warm te worden. Hier ergens zal Baribal wel zitten. Maar de enige toegang die ik zie is dat kleine deurtje. Daar kan een geus nooit door. Hm. Het was maar een klein vertrekje dat hij binnenstapte. Ingericht met kleine meubeltjes. Nieuwe tijd aan. En in plaats van een reusachtige Baribal zat daar de dwerg die hij in het begin van dit verhaal ontmoet had. een wetten komen en iedereen zal streng... Ben jij het? Ik had het kunnen weten. Tussen miniatuurtjes is een dwerg een reus. Huh, natuurlijk. Wat? Ik ben de grote paribal! Ik ben uit mijn grot gekomen. En nu is het uit met dat domme gelach. Er zal ernstig gestraft worden. Kom maar. Ik lach helemaal niet. Want ik weet dat je een reuzenleider bent. Hé, hé. Maar waarom houdt Sikbok je hier verborgen? Ik ben uit mijn grot gekomen. En het is uit... Dit is een interessante reactie. Kalm maar. Natuurlijk ben jij de grote reuzenleider. Er zou ernstig gestraft worden. Nuttig. Voor mijn studie zou ik zelfs willen stellen. Waarom houdt professor Sikbok je hier verborgen? Ik ben de grote Baribou! Hoe reageert het de... werk met het leidersyndroom wanneer hij denkt een reus te zijn? Ik ben Baribou! Ik ben Baribou! Omdat hij zelf de leider wil zijn natuurlijk. Je moet naar buiten. En je in je grootheid aan je volgelingen tonen. Dan heb je pas macht. Ik ben de grote barriwaal! Ik zou er wat voor over hebben om die bovenmaatse overtreder te arresteren. Nou, daar zou ik niet graag aan beginnen. Maar ik zou het prachtig vinden om iemand van dat formaat eens in de ogen te mogen blikken. Oh, het zou wel wat doen, commissaris. Oh, wat een persoonlijkheid. Hm. Kijk, daar staat een volgeling van je. Geef hem zijn zin. Dat zal hem gelukkig maken. Ik hoorde dat u de grote Barrybal zou willen zien. Nu, dat kan. Hij staat voor u. Maar ja, die is goed. Die drummers willen ons erin laten lopen. dat is humor, zegt hij nou zelf. Haha, ja, ja. Niks, niks humor. Dat onderkruipsel laat onze figuur slaan. Ja, dat komt ervan wanneer de politie niet kan ingrijpen bij overtredingen. Het gezag verdwijnt, klopstok. En hou op met dat gegriegel. Dit is een orde. De dwerg deed geen pogingen om zich te laten gelden. Dit gesprekje had hem sterk aangegrepen. Hij zakte wat in en liep snel door. Dat is een tegenvaller. Ik had erop gerekend dat een barrybal aanhanger tot zichzelf zou komen... wanneer hij zijn leider in zijn ware afmetingen zou zien. Maar het lijkt er niet erg op. Zo loopt het mis. Ik moet de barrybal aanhangers ervan overtuigen dat hun leider een dwerg is. Nu... Nee. Misschien heb ik bij de volgende meer succes. Op dat moment werd hij de bediende Joost gewaar... die met een koffertje in werktijd door de stad liep. Dag Joost. Heb je je ontslag genomen? Dat heb ik met uw welnemen. Het werd mij alles een weinig te veel. Ook iemand in mijn positie heeft zijn rechten. Dat heeft de grote Barrybal mij duidelijk gemaakt. Door de Rus zijn mij de ogen opengegaan wanneer u mij toestaat. Nu? Dat treft dan mooi. Weet je wie er hier naast mij staat, Joost? De grote barrybal persoonlijk. Hij zal je graag even toespreken. Dat is nu niet mooi van uw heer. Grapjes maken ten koste van een gering persoon en van mezelf in mijn bekommerde toestand. Heel betreurenswaardig. Goedendag. Je hebt me voor de gek gehouden. Mijn aanhangers volgen mij niet. Ze herkennen me niet eens als ze mij in mijn grootheid voor zich zien. Dit waren misschien twee erg domme volgelingen. We zullen het een beetje groter aanpakken. Ik, ik ken die dikke. Hij is tegen Barry Ball. Hij wil geen tv-toestel kopen. Kijk, daar is een oploopje. En dat lijkt me nu net de kans om de menigte eens toe te spreken. Dan is hij dus voor de wetteloosheid. Hij is onzedelijk. Sla erop. Mijn been. Oh, kijk toch uit. Mijn gipsen been. Zie je wel hoeveel aanhangers je hebt? Ga erheen en neem de leiding op je. Laat je rechtvaardige wetten horen en verzin een strenge straf voor de misselijke figuur tegen wie ze het hebben. Jee! Ik eis stilte! Ik ben de Grote Barrybal! En ik zal hier persoonlijk recht spreken! De Grote Barrybal! De Grote Barrybal! Mocht die willen dat, Uki? Wij willen naar Wij, Wij willen naar reus. Wij willen naar reus. Hm. Dit moet nu eenmaal gebeuren. Helpen kan ik hem niet, en daarom kan ik beter hier blijven. ...maar het is wel een vervelend gezicht. Wie, wie is dat? Ik, ik, ik, ik ken jou bedoel ik. Juist. Jij bent de dwerg die Barrybal kende. Als je begrijpt wie ik bedoel. Jazeker. Ik ben de grote barribal, persoonlijk. Ik ben de grote barribal. Ach, wat? Dat kan immers niet, niet. Die was veel groter. Ik ben de grote Ze schaduw, bedoel ik. Oeh, men heeft mij ernstig beschadigd. Zelfs het gips van mijn been valt in brokken op de maar Het doet geen pijn. Huh, genezen? Mijn been is genezen? Ach... Het is wonderlijk wat er hier allemaal doorstaan kan. Het is natuurlijk nooit gebroken geweest. Ik denk dat Sikbok u alleen maar uit de weg wilde hebben toen hij met de reus ging werken. Omdat u die kende, natuurlijk... Ik ben de reus! Ik? Ken ik de reus? Wie is het dan? Die daar. Ik ben de grote barribol! De reus? Ben jij die reus? Mm -hmm. Maar die u dan? In de god bedoel ik? En die stem. Echo's en lichteffecten. Professor Sikbok heeft die dingen technisch versterkt met luidsprekers en camera's. Hij heeft van de dwerg een reus gemaakt. Sickbok, Ik had het kunnen weten dat die erachter zat. Knoeien met mijn gevoelige gipsvoeten en met televisiemachines. Die Sickbok moet een lesje hebben. Men kan een heer niet ongestraft in gips leggen. Het volk tegen hem opzetten en allerlei onlusten zaaien als men begrijpt wat ik bedoel. We moeten de handen ineens slaan, heer Reus. Ik ben geen Reus. Zeg maar, heer Dwerg. Wat kan een dwerg tegen een professor doen? Het kan. Ik heb een idee. Luister goed. Kijk, ik nader het einde van mijn studie. Nog enige proef en de conclusie staat voor de deur. Alleen over de titel ben ik niet zeker. Leidersyndroom... ...of dwergensyndroom. Wat zal ik niet... Ja, ja. ...hè... Hey, ...gezijd stilletjes ik is naar buiten geglipt als ik me niet vergis. En dat nog wel terwijl ik u zo gewaarschuwd heb. Ja, ik ben naar buiten geweest om mij onder mijn volgelingen te begeven. Is daar soms iets op tegen? Ik ben de grote Barryball. Kom meer, ik... mijn waarde. Onthoud mij uw gemeenplaats. Ja. Natuurlijk zij het gevrij om te gaan waar je wilt... Je doet alleen uw zelfschade. Wat zijn uw verdere plannen? Ja, voortgaan! Ik wil meteen weer voor de televisie... om iedereen mijn grootheid te laten horen en zien. Hij... Uitstekend. De camera wacht. Hier spreekt de grote Baribal. Ik ben de grote leider. Rechtvaardige wetten en strenge straffen. Dat is wat u van mij krijgt. Het is duidelijk dat dit een reus is... Dat is een zekere gelijkenis met de dwerg die mij op straat aansprak. Maar dit is een geweldige persoonlijkheid. Wat een formaat als men mij toestaat. Voor deze barrybal heb ik ontslag genomen. Voor deze barrybal zit ik op een kaal huurkamertje. Dit is een list. Wat, Wat is dat? Ik had hem zelf kunnen verzinnen. Wanneer ik niet gehinderd was door een oploopje... Dat mijn gipsbeet genast. Dat is hier Olivier. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Maar die is veel groter dan de groot baribal. Het is vreselijk wanneer men een dwerg voor een reus aanziet. Alle verhoudingen worden uit het oog verloren. En men loopt iemand van stand joelend onder de voet. Ach, Ach ja, het hier zijn is... Ik had het kunnen weten. Als ik zo vrij mag zijn... En nu maar afwachten. Voor mij was het uiterst boeiend om te zien... hoe een ongeletterde, een goed geconditioneerde reus tot een dwerg maakt. En dat terwijl de geestelijke inhoud ongeveer dezelfde is. Maar hoe de massa dit zal verwerken moet ik rustig afwachten... om de laatste hand aan mijn hoofdstuk over de confrontatie te kunnen leggen. Wat betekent dat, Bas... Er is een clandestine uitzending aan de gang. Weet je dat wel? Het is treurig. Daar staat maar die bobbel kletskoek te verkopen. En die reus, die, die, die leider, die barrybal, is een doodgewone dwerg. Wist je dat niet? Waar hebben we de politie voor? Al die tijd heb ik naar barrybal geluisterd. En velen met mij. Iedereen heeft gedacht eindelijk eens heuze gedachten te denken. Terwijl het gewoon het geleuter van een klein mannetje was. En nu moet ik aanzien hoe die bommel mij les geeft over een heer zijn. Ken je je taak soms niet, Bas? Neem die clandestine zender in beslag. Onmiddellijk. Strenge maatregelen. Begrepen, Bas? Orders van de burgemeester. Baribal blijkt maar een klein mannetje te zijn. En daarom moet zijn clandestine zender in beslag worden genomen. Hij veroorzaakt gedachten. <tie> Maar uh, doe het maar kalmpjes aan, Klopstok. Er is geen haast bij. Deze zaak is mooi geregeld. Het was heel leerzaam. En de houding van sommige lieden heeft mij te denken gegeven. Ik geloof dat ik voorlopig geen grutsprits meer bij Grootgrut bestel. En op de kleine club zal ik sommige leden ook eens de waarheid vertellen. Het idee om het gedachteleven van een heer in het tankraam van een dwerg te willen persen... is wel heel sterkend, Wat jij, uh, jongen... Uh, wacht even. Uh, ga niet te ver, meneer Bommel. Ik weet nu wel dat ik niet groot ben, maar mijn gedachten zijn reusachtig. Oh, kijk, daar is Joost weer. Oh, zien jullie nu hoe leerzaam die televisieuitzending is geweest? Heel leerzaam, heer Olivier ik zou het graag nog een keer willen proberen, wanneer ik zo impertinent mag zijn. Voor iemand in mijn positie bestaan er geen andere reuzen dan heren met uw welnemen. Ik hoop dat u deze les ter harte zult nemen, heer Dwerg. Door de list van Tom Poes en mezelf is alles nog goed afgelopen, maar het had ook gemakkelijk anders kunnen gaan. Stel je voor dat iedereen uw klein gepraat ernstig had genomen Dan zou de wereld er beter uit hebben gezien. Rechtvaardige wetten, strengere straffen, eenvoudige ronde taal en geen onzin. Weg met de zedeloosheid. Maar ik ben klein, dat weet ik nu wel. Dan moet u een groter iemand niet in de rede vallen. Wie is niet zo hard en luister? Ik ken u mijn plaats. Die is niet hier, maar in mijn grot in de bergen. Daar was ik werkelijk groot. Ik ga. Vaarwel. Kijk, kijk. Voetstappen van een reus in de sneeuw. Een echte. Misschien als we de handen in één zouden slaan. Och, wat zou dat mooi zijn? Ik volg zijn voetsporen. Wil je meerijden? Dat is gezellig. Kom boven, dan krijg je een lift. Wat, wat, wat, wat, wat, wat betekent dit? Waarom maak je die voetstappen? Ik dacht eerst dat er een reus langsgekomen was, maar dat kan niet. De enige reus in de omtrek ben ik zelf. Je bent het grappen maken. Ja, ik heb ook veel humor, zegt de prof. Ik ben een imagebouwer, zie je. Net vanavond heb ik mijn ontslag gehad, want er stond een punt achter, zei de prof, maar de wagen mag ik houden en nu kan ik een reus maken. Doe jij soms mee? Dat is veel eniger dan alleen. Ik, ik doe mee. Het treft goed, want ik ben de reus die jij maakt. Op een morgen niet lang daarna stonden enige eenvoudige bergbewoners ontsteld naar de geweldige voetsporen te kijken die op het bergpad omhoog voerden. Het is de reus, De grote baribal bedoel ik. Hij is teruggekomen. Wat vreselijk. Het begon juist zo rustig te worden zonder hem. Ik had de laatste tijd helemaal niet meer in de gaten wanneer ik iets lelijks had gedaan. Dat is nu voorbij. Hij is teruggekomen. Ik heb hem in zijn te keer horen gaan. Wat mal, Hoor je die echo? Ik wist niet dat ik zo'n prettige stem had. En zie je die schaduw? Zal ik eens een konijntje maken? Moet je kijken? Laat dat. Ik ben de grote barribal. En ik sta geen konijntjes doen. Ik maak strenge wetten. Dat is al vreselijk straf. Wat edigjes. Ik heb in geen tijden zo pret gehad. Intussen legde professor Sikbok de laatste hand aan zijn studie. Die onder de naam... Het leiders van als dwergen... Syndrome. Veel opzien in wetenschappelijke kringen zou baan. <hippen>